Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gaza Stad zijn 14 Palestijnen omgekomen, schrijft de Israëlische krant H.A. Reds. Ruim 20 mensen zouden gewond zijn geraakt. Gezondheidsmedewerkers zeggen tegen persbureau Reuters dat er 17 doden zijn gevallen. De aanval was gericht op een gebedsruimte in het kamp. Volgens ooggetuigen waren er tientallen mensen aanwezig voor het gebed toen de explosie gebeurde. Bij een Israëlische luchtaanval vannacht bij de stad Ganyunis in het zuiden van Gaza werden tientallen Palestijnen gedood. In Italië zijn 33 Indiase arbeiders gered... die werden gedwongen om te werken op boerderijen in de provincie Verona. Volgens de politie werden de arbeiders behandeld als slaven. Twee mensen uit India zijn opgepakt. Ze zouden talloze Indiase arbeiders een betere toekomst in Italië hebben beloofd. Ook zouden ze iedereen 17.000 euro hebben laten betalen... in ruil voor een werkvergunning. Eenmaal in Italië werd hun paspoort afgepakt... en moesten ze elke dag 10 tot 12 uur lang werken op de boerderij. Een bus met zo'n 25 Italiaanse toeristen is vanochtend op weg van Brussel naar Amsterdam op hol geslagen. De cruise control van de bus bleef hangen. De chauffeur probeerde van alles, maar de bus bleef 80 km per uur rijden. De Belgische federale wegpolitie begeleidde de bus over de ring van Antwerpen... en blokkeerde opritten om de hoeveelheid verkeer op de ring te verminderen. Pas na 50 kilometer wist een takelwagen de bus tot stilstand te dwingen. Rolstoeltennisser Diede de Groot heeft voor de 16e keer op rij een Grand Slam toernooi gewonnen. Op het gras van Wimbledon versloeg ze haar landgenoot Aniek van Koot in de finale van het rolstoeltoernooi met 6-4, 6-4. Het weer, het is op steeds meer plaatsen droog, alleen in het noorden nog buien, het is een graad of 17. Ook morgen in het noorden regen, op andere plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Entertainment for You. Oh, ja, ja. Maria. De Basen. Een week uit de kou en uit de drukte, de zeven naar het zuiden.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 Ze smaakten zoet, zout, zuur, ze smaakten na de zomer. Ze smaakten goed, fout, puur, ze smaakten mijn kop wacht dus voren. Geen paard houdt in het vol als ik straks thuis kom. Voor mij even geen kroeg. Er zaten hele vreemde drankjes tussen. Maar wat ik trof ja ja, toen ik haar kuste, Ze smaakten zoet, zout, zuur. Ze smaakten naar de zomer. Maar te goed, fout, duur. Ze smaakten steeds naar meer. Te goed, de fout, puur. Dat oh, hey, was hij dan lekker hoor. Lekkere muziek. En dat uh, was Junker Boggen en The Timeless. En Where is the Love? Hey. Ik zou zeggen, goedemiddag, uh, entertainer van jullie Weer tot de klokjes van uh, 7 uur. En uh, wij zijn nog in uh, afwachting van Chris van de Straat en uh, ja eerlijk tot het eind, Sergio. En uh, tot die tijd gaan we natuurlijk lekkere muziek draaien. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Zet hem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 Meer geen honing om stroop om iemand's mond. Ik klik geen hielen, ik is niemand's mond. Ik heb best wel wat ambitie met de dingen die ik doe. Ik kruip niet door het slijk, ga niet door de knieën. Alleen zo blijf ik ook.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 heb ik ook nog wel een tijdje gezond, Maar ik, kijk meer geen honing of stroop om iemands mond Ik klik geen healer, ik kust niemand goed Ik heb wel wat ambitie met de dingen die ik doe niet door het steid, ik niet door je knieën, oh fuck you Alleen zo blijf ik overeind, want ik ben eerlijk, -e -e -e -e -e tot de eind Tot Tot de eind Ik smeer geen olie, wat strook om als boot Ik klik geen hieler, ik kerst niemands boot Ik heb best wel wat ambitie met de dingen die ik doe ik ruik niet door het slijt, ik ga niet door de knie, oh Alleen zo blijf ik overeind, want ik ben eerlijk overeind. Zo, dat was onze zuidenbuur Sergio en eerlijk tot het eind. Ja, we zijn nog steeds in afwachtging van Chris. Ja, waarschijnlijk is hij verhinderd, ik weet het niet. We gaan het toch in ieder geval uh, uh, horen en uh, tot die tijd uh, gaan we natuurlijk alle lekkere muziek draaien en zo niet. Ja, dan uh, gaan we gewoon lekker bellen met uh, ja, de artiesten. Uh, ja, deze is ook geweldig. Deze zongen uit Amerika, Teddy Swims en I Lose Control. Oh, he, he, ja, dat was hij dan. Eh. Teddy Swims in, dat, uh, in een live uitvoering. En dat allemaal hier bij CFM. En dat op de 106.9 en plus 6A. En, ja, Chris van der Straat nee, gaat niet komen. Want uh, ja, deze jongeman staat dus met uh, pech op de weg. en Een de motor en uh, ja. Dus dat gaat vandaag niet lukken.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 Is toch niet zo vergänglich wie zie? Of hoor je liever een Engelse plaats? Yes Het kan allemaal op www.zfmartisten.nl. Good. Ja, en dat was uh, ja, uh, Franse bouwen en Bonas die dat zwijs te houden. En dat allemaal hier vanaf uh, de tolweg Dina uh, in uh, ja, Zandvoort natuurlijk. En voor u van jullie tot de klokjes uh, van 7 uur. En dit is uh, natuurlijk S van Velzen. En kom ik naar jou of uh, kom jij naar mij? Ik weet het niet. was je dan? Ja, Boer Harm en schatje, ik beloof wij gaan een hele lekker Engelstalig plaatje draaien en die wordt aangevraagd door Jeroen Jeroen leuk dat je erbij bent en uh, jij wilde nog graag uh, Billy Ray Cyrus uh, horen met Keep Break Your Heart nou hier komt hij dan hoor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 Can tell me live He never really liked me anyway Or oh, tell your aunt Louise Tell anything you please Myself already knows I'm not okay Or oh, you can tell my eyes to watch out for my mind It might be walking out on me today But Don't tell my heart My achy, breaky heart I just don't think it understands And if you tell my heart, my achy, perky heart, he might... Breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my Angie, bracky heart, he mightn't blow up and kill this man. <laughs>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 De beste Hollandse hits. Turn to...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 ik moet doen Jij gooit opnieuw de deur dicht Zeg mij waar moet ik nu naartoe Waarom heb jij gekozen Voor iemand anders dan je kind Je hebt het uitgespeeld Er is niemand die nog wint Dat je trots bent op mij Dat was alles wat ik vroeg Is altijd die andere die niets goed kan doen. Nee, ik wil niet meer praten. Wij gaan door met ons leven. Doe jij maar wat je doet. We hebben jou al vergeven, het gaat je goed. In mijn hoofd. Ja, de pijn zit diep van binnen en mijn gevoelens zijn verdoofd. Weet jij wel wat geluk is? Of heb ik me zo vergist? Hou mezelf sterk zodat jij niet wordt gemist. Dat je trots bent op mij.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 Jou al vergeven Het gaat je goed Ja, dat was hij dan, Vincent Ja, zo nieuw is hij niet meer, maar wel Een prachtig nummer, dat je trots bent op mij Hier bij CFM Entertainment for You En eh, wij gaan verder met Jannes En Jannes heeft het over Monika Ja En dan is het wel Monika met de K natuurlijk hè.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 Vergeten, dat mag jij bespeten, Monica. Jij geeft mij elke nacht de mooiste... Mag jij best weten, Monica Jij had mij al meteen toen ik jou zag Ik kan je niet vergeten, dat mag jij best weten, Monica, Dat was hij dan, Frank, of, uh, nee, nee, Frank van Etten, gaan we zo draaien. Dit was ze uh, natuurlijk, Jan, en altijd over, Monika. Dit is Frank van Etten, ja, ja, yo, ja, yo, yo, ja, luister maar. Ik weet het was even geen makkelijke tijd, maar door jou kwam ik overal doorheen.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 Ik weer, gewoon zoals het hoort Ik kan weer lachen en de hele wereld aan Ik ben vaak gevallen, maar vaker opgestaan Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Frank Van Etten hier bij ZFM Entertainment, YouTube 106.9. DB Plus 6A en aan de telefoon hebben we Leon Morman. Leon, een hele goede middag. Hé, hey, goede middag. Ja, goedemiddag, Hoe is het? Ja, gaat goed. Hoe is het daar? Ja, eh, nogal regenachtig moet ik zeggen. Daar in de of. Ja, hier ook. Ik had eigenlijk vanavond een optreden op een festival en dat is helaas door de heftige regenval niet doorgegaan. Dus uh, ja, wel balen. Ja, ja, want het is, uh, nou, het is bar en boos. Ik bedoel, uh, als dit de zomer is, dan uh, snap ik dat mensen op vakantie gaan. <lacht> ja, absoluut. Ik denk eh? dat uh, wat vandaag en gisteren geval is, dat het, uh, dat het er meer is dan de afgelopen weken uh, bij elkaar. Ja, het is, het is echt verschrikkelijk. Er zitten af en toe buien tussen. Dus ik denk van, nou, gaat het allemaal wel goed? Of uh, heb ik, uh, <lacht> moet ik mijn roeiboot uh, uit de schuur halen? Ja, non-stop hè. Ja, ja, ja. Hey, maar jij hebt een uh, single uitgebracht. En uh, ja. wat laat hij hier gaan? gaan ja, oh, wat gewoon, ja. gewoon. Ja, dat betekent uh, eigenlijk gewoon wat laat je hier gaan. Ja, uh, ja. Ja, klopt. Oh, ik dacht eerst uh, dat. Uh, wat laat hij hier gaan? <laughs> <laughs> ja, wat laat hij je gaan? Dat gaat eigenlijk gewoon over eigenlijk dat uh, ja, mensen die. kunnen soms heel moeilijk met elkaar overweg. Terwijl je elkaar natuurlijk ook af en toe een beetje de ruimte moet geven. Dus. Uh, Denk aan een buurman die meteen begint te klagen als je gewoon één keer met vrienden even een barbecue in de tuin doet. Hè, dat die ja, ja. begint te klagen over geur, of uh, stank over lasten, of wat dan ook. Of een baas die zijn werknemers een beetje te veel op de huid zet. Um, maar tegelijkertijd, ja, af en toe is het ook belangrijk dat je juist die ruimte een beetje pakt. Hè. Dus, uh, ja. dus ja, Valario Gaan gaat eigenlijk over leven en laten leven. Ja, dus uh, ja, inderdaad, gewoon nou ja, eigenlijk uh, de, de nieuwe titel is al gelijk uh, gezet. Eh, uh. ja. Sorry. Maar ja, ik kan me daarin vinden, laat ik het zo zeggen. Nou, gelukkig. Ja, nee, maar goed, uh, uh, net wat je zegt, hè, uh, als, je, als je inderdaad een feestje hebt, één keer uh, in een jaren, en, en dan wordt er gelijk geklaagd, en, dan denk ik van ja, joh. Precies, we uh, moeten het allemaal samen doen. Hè? We zitten allemaal met, in Nederland is mooi zo dichtbevolkt en dat... Uh, ja, af en toe heb je die ruimte even nodig, toch? Ja, ja nou ja, ik, ik, ik, ik bedoel, dicht bedoel, of niet dicht volk, overal heb je wel een, een, een zeiker erbij zitten, laten we zo zeggen. Ja, <laughs> ja. En, uh, ja, nou ja, een beetje meer respect voor elkaar. Dat, Precies, dat ja. Dat zou op zijn plaats zijn. En daar heb jij deze single dus over geschreven. Um, deze single, daar kwam je in het kleine kamertje, daar kwam je ineens op of werd je wakker in een wilde droom? Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik was aan het schrijven voor mijn uh, tweede album, uh, die nu bijna af is. En uh, eerlijk gezegd is dit liedje al twee jaar geleden dat ik deze uh, grote okay. had geschreven. Maar uh, eigenlijk, ja, ik had hem nog nooit echt afgemaakt. Dus toen heb ik hem een half jaar geleden echt helemaal afgemaakt. En um, ik merkte bij optredens, als ik hem al eens ging uitproberen, dat de reactie ook heel goed was. Dus toen dacht ik, nou, misschien moet dit gewoon de volgende single worden. Dus uh, ja, nu zie je eindelijk uit. Ja, want uh, je hebt hem alleen in uh, dialect opgenomen, of... Uh... Ja, absoluut. Ja, dat is het enige wat ik doe uh, de laatste vijf, zes jaar nu al. Dus ja. uh, ik kom uit Drenthe en mijn ja, de taal waarin ik het mezelf het beste kan uitdrukken... dat is toch wel in het dialect. Ja. En ik kan me volgens mij nu prima in het uh, ABN uh, verstaanbaar maken. Maar ik vind in de muziek, vind ik toch wel... Ja, als ik uh, naar andere artiesten luister... met name bijvoorbeeld, uh, als je denkt aan de Italiaans Eros Ramazzotti... of noem maar wat. Ja, ja, ja. Uh, weet je, dat zijn gewoon... Uh, ook, ook al versta ik daar niks van... en ik vind het wel mooi dat ze het op die manier doen. want uh, ja. Uh, ja ik kan wel heel gebrekkig Engels gaan zingen of uh, Nederlandstalig, wat al heel veel mensen doen. En dat vind ik, vind ik heel leuk dat heel veel mensen dat nou ja, ge, weer gaan doen ook. Gebrekkig Engels, ja, uh, en dat heb ik nog niet gehoord, Leon. <laughs> maar het is, zou misschien wel leuk linken. <laughs> ja, nou ja, misschien is dat dan weer een gat in de markt. Ja, <laughs> ja, ja wie weet. <laughs> ja, ja, ja, goed idee eigenlijk, ja Ja, uh, ja soms, uh, soms uh, ontstaan de ideeën zomaar. Ja toch? Ja. Ja. Hé, <laughs> ja. Hey, maar um, ja, je bent dus bezig aan een album begrijp ik? Die tweede ja, album? Ja, ja want ik, uh, ik ben nog wel van van uh, ja, ik, tegenwoordig doen ze het eigenlijk helemaal niet zo vaak meer, hè, artiesten. Maar uh, ja, ja, ik uh, ben nog wel een beetje van de ouderwetse. Ja, ik, ik vind het ook echt leuk dat ik dat op CD laat drukken. En misschien zelfs uh, op vinyl. Dus ja, dat vind ik gewoon heel leuk. En uh, vorige keer, mijn eerste album, is dat ook best goed gegaan. De, de CD's zijn aardig verkocht. Dus ja, ja. Dat is iets van ja, dan ga ik dat nu weer doen. Nou, vinyl hou ik mij sowieso aanbevolen natuurlijk. Oh ja, nou, bedoel, dat zou ik doen. Ja, dat is uh, ja, iets aparts. Ja, dus voor deze blijft... tijd is het apart, weet je. Dat, ja. Uh, ja, sommige mensen kunnen dat niet. Uh, niet uh, tenminste de jongeren onder ons uh, die kunnen dat niet begrijpen, maar... nee, nee, nee, die, die hebben dat nooit meegemaakt, dus die denken van, nou, was dat van oude wedstrijd? Ja, ja, nee, wel. Weet je, je hebt iets tastbaars in je handen. Ja. Ja, ben ik mee eens. Ja, en uh, ja, dat is toch anders. Hè. Dat is net zoals met, uh, met dat, uh, die eirieden, uh, ei uh, hoe dat ding ja. heet. Uh, weet je, ja, een ja, hoop mensen hebben toch echt een, uh, een liever een echt boek met papier uh, in handen. Precies, ja. ja. ja. En, uh, Daar ben ik ook van hoor, ja. Ja, dus uh, ja, nee, uh, helemaal mee eens. Uh, ja, ik, ik ben misschien ouderwets en uh, jij ook. helemaal uh, <laughs> <laughs> goed, uh, mee. Ja, mee. Ik, ik bedoel, uh, ieder zuig eigen meug. Precies, zo is het. Hé, hey, um, heb jij nog uh, leuke optredens uh, in het oosten van het land, ergens, uh, waar op podia, waar open podia Ja, nou ja eigenlijk, eigenlijk vanavond, maar die gaat helaas niet door, maar nee. uh, binnenkort uh, heb ik er wel meer mee. Als mensen geïnteresseerd zijn, zouden ze even op mijn website kunnen kijken, gewoon mijn naam, leonmoorman.com, en daar staat eigenlijk alles wel op. Ja, Moorman is dan uh, gewoon met de M-dubbel-O-R-man. Ja, ja, Moorman, ja. Ja, anders uh, gaan ze misschien naar Moerman zoeken. Of uh, dan krijgen ze ja, een hele andere site. als, als Mooiman van... mooi, ja. Mooi, ja. nee, moorman. Leomorman.com. En uh, ja, ik, ik zit ook op social media. Dus als mensen het interessant vinden om het te volgen, kunnen ze daar alles vinden. En uh, ja, ik, ik speelde uh, gelukkig dus nog wel wat meer. Maar uh, die van vandaag, waar had ik enorm veel zin in? Ik zou vandaag eigenlijk weer eindelijk met mijn band ook gaan optreden. Ja. Want uh, dat het het de... vet. Als ik echt met de, ja, en dan valt het dan net even in het water lang, Ja. ja. En, natuurlijk. Ja, zeg ik. Het is helaas... Uh, knudden met het weer. Ja. Maar goed. Wow. Nederlandse zomers, zijn Heerlijk. Ja, nou... <laughs> Als ik een subtropische zwembreinrijs wil hebben... dan uh, ga ik daar zelf wel aan het Ja, precies. Ja, zo is het. Hé, hey, maar... Um... Dus Open Podia's Agenda kunnen ze volgen op, uh, op je site en uh, ja. social media, dus uh, ja. Instagram, uh, Facebook. Ja, Instagram, Facebook. Doe, Doe je ook aan TikTok? Een, uh, TikTok ik ben heel ouderwets, maar ik probeer wel met TikTok er nog mee te komen. Dus... Oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja ik, ik heb af en toe eens wel eens stiekem opgekeken, moet ik herkennen, maar ja. Ja. <laughs> ik kan me er nog niet in vinden. Ah ja, nee, het, het, het, tegenwoordig is de spanningsboog zo kort, hè? want tot, ja. dan kon je gewoon een liedje maken van 4, 5 minuten en dan kon het boeiend zijn, maar nu moet je gewoon een filmpje van 10 van seconden is al bijna te lang soms, ja. maar uh, ach ja, de, de, de jeugd die, uh, misschien dat ze ooit nog weer terugkomen, dat, dat, dat ze zeggen van nee, het moet juist heel lang duren, dus dat ze echt ergens de tijd voor nemen, wie weet. Ja, ja ik, uh, ik, ik, ik vind uh, ja, gewoon de, de nummers van drie, vier minuten, dat, uh, zo, zo vind ik dat het hoort. Zeg maar, wat ja. ik zou zeggen. Ja, ik heb wat te vertellen, toch? Ja, ja. Hé, ja, ja. hey Leon, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Yes, nou, ga ik doen. Dames en heren, ga er even goed voor zitten. Hier komt mijn allernieuwste single What wat laat je gaan? Ja, lekker. Dat klinkt goed. Ja. Hé, <laughs> hey, goed weekend, Leon. Ja, goed weekend. Hé, hey, dankjewel, man. Hey. Hoi, hoi. Zondagmiddag met wat vrienden nemen achter dus. Ik doen in de tuna, een barbecue, een potje bier, ja, we pakken echt uit Vandaag niet te zuna, maar al snel kwam de buurman aan de deur. Het was te harde, vieze geur en meer vandaag is zeur. Die ene keer in Jorah, stel de fuck. Dat man toch kunnen Ik had er van de vuur nog aan een meld want ik woon geen trauma land. Waar hij had de politie al opbelt, kill. We laden u gaan Oh oh, oh oh We you u, we laden u Oh oh, oh oh We you u, we laden u gaan Wat dacht je hier nou met te win Ach, laat je like zelf toch niet zo ken Oh oh, oh oh We you u, we laden u gaan Maandagochtend met collega's in mijn bakkie doen in de, kantine. de koffie had me de verhaal nog veel te goed. Dus we doen er toch naar hine. We wisten best het is in de bos, je me achter dit toch niet. Het giet zoals het giet, oh. Maar voor het wist, voor de bos niet zien. Hij was een klommen. Flink de wind vervult de bot eraan. we toch weer in de hand. Ik keek hem aan de zee toe met een laag. Kill, allow Wat laat je gaan, Leon Moorman. Ja, prachtig. En wij gaan uh, naar Liv, uh, Liv en uh, dansen met mijn ogen dicht. En dan uh, gaan we langzaam naar het nieuws natuurlijk van zes uur. Dus ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur. in mijn gedrag. Maar vanavond, vanavond laat ik alles los.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 I may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 De beste Hollandse hits: hit. Croscentino, het is brazend hier. Met Donnie en and Ande 3000 bier. De zomer in ons bol, we zijn uit de plezier. Geef het beestje maar een naam, net een huisdier, hè. Eh? Wij gaan van tent naar strandtent. En daarna door, ja, zonder handrem. De Uber draait weer uit mijn bol. En mijn meisje zingt uit volle borst van hé, hé, hé. zomer wordt hé. Hey aan mijn glas is alweer leeg En morgen weet ik niet hoe je heet Want als de regen plaats maakt voor de zon, ja ik we vroeg en geef ik iedereen een wondkaal e Ik heb het zomer in mijn bocht Alle terrassen zijn weer vol Het stroomt bezaaide mensen Tot zover het ritme van ZFM, Zfm. Via de kabel op 104.5